Wij beginnen aan onze les, les 2 van de cursus Kabbala-leer 1. E. Okay, we hebben vanavond hier twee camera's. <laughs> twee camera's. nou, ja, een camera, dus nieuwe is bijgekomen, die gewoon gericht wordt naar de tekst. Alles proberen we te doen om de, de, de studie te vergemakkelijken. Niet dat het zoiets so voor ons is. Als het maar helpt, en daar gaat het om. Als we zien dat het niet helpt, dan doen we iets anders, maar het moet helpen. Ja? Alle facetten... Net in de lef voor de studie zijn belangrijk we zijn mensen, we hebben alle facetten in onszelf, en dat camera die, die, die brengt ons dat allemaal ook, ook bij en het feit dat dit nu in deze tijd alles is beweeglijk en op video en film ook wees erop dat het ook van boven is ook, ook zo wordt ook ons een, een gereedschap ook gegeven ook, om daar gebruik van te maken de opname van vorige week, video-opnames, daar hebben we ook wat aan. Er staat al het voorbeeld daarvan. We hebben al, uh, dat komt straks allemaal. Dus voorlopig is het, we gaan het even proeven, proeven maken. Alles komt later beschikbaar. Oké. Okay. We gaan heel even nog. Ik zal nog eventjes. Ah, voor vanaf, vanaf 7 uur. Beginnen we dan met zoger. We gaan alleen zoger doen dit jaar. En... Want die twee bronnen, als we die twee bronnen naast elkaar gaan doen, komt enorme verwarring. Heer, zoger zal ons alles bijbrengen. Het gevoel voor het geestelijke. Maar ook het verstandelijke. Maar alles is zoger. En de boom des levens vinden wij. In de zoger zelf. We hoeven en, niet in, uh, en Dat betekent niet dat de, de, de boom des levens van Ari, dat daar zit de boom des levens en de zoger niet. Arie heeft het allemaal van de zoger gehaald. Dus de bron is de zoger. Uh, maar we gaan dus het tweede gedeelte niet doen. We gaan alleen ons concentreren 100% op zoger. Daar zit de boom des levens. En onzichtbaar. Zal het in ons binnenkomen. Het is in ons. Alleen we ervaren dat niet. Dus. Dat komt. Oh, gewoon. Uit zichzelf als het ware. Alleen dat jij niet tegenstribbeld. Niet, niet tegenstribbelen. En niet vechten. En niet proberen met je hoofd te begrijpen. Dan zal je het ervaren en steeds dieper, dieper en je, word je onthecht van onze wereld ik bedoel, niet dat alle wensen van onze wereld worden voor jou misselijk maar jij zal alles gebruiken van onze wereld maar jij zal meester zijn van wat jij doet en niet verslaafd raken aan wat dan ook en aan wie dan ook aan niemand en aan niets dat zal zo haar ons, ons bijbrengen. De bedoeling is, we gaan even experimenteren. Kijken hoe de camera, met de camera achter ons, achter mij. Dat ik, die richt ik richting op de tekst wat ik lees. Straks. Van, uh, en misschien de letters worden niet zo duidelijk zichtbaar. Maar men weet al, dan zie je waar we lezen dan wil ik ongeveer welke plaats wij lezen hoe dat allemaal waar, waar ik lees, het is zeer belangrijk en zonder dat als iemand dat niet zo, zo nauw wil daarmee uh, betrokken raken, bedoel met echt met lezen, met allemaal die lettertjes, maar gewoon in zeer al, in algemene zin dat kan ook dus een mens kan gewoon volstaan met de audiolessen zonder deze camera Alleen als iemand wil meer, wil. Dus wat ik geef is absoluut Of iemand hetzelfde. Of iemand dan op audio uh, luistert, of ziet ook het op de video, absoluut hetzelfde. Maar iemand wil extra bijvoorbeeld. Iemand wil nog meer. Zelf eraan werken. Daarom heb ik ook gezegd dat vanaf september iedereen krijgt wat je wil van zover. Als we bijvoorbeeld hier zouden rabbis geleerde rabbies in de Torah, in de traditionele Torah, laten participeren, ook zij zouden profiteren allemaal van zover. Terwijl zij flink, enorm, en al hun leven Torah leren. So, okay, well? Ook zij zouden, ook mannen, hoe zeg je dat, mana ontvangen ook hier. Dus so, mijn cursus is voor iedereen. Voor okay, well, iemand die absoluut niets weet, of iemand meer weet. En daarom is het ook dat ook de video, het komt erbij. Dat was even de inleidingje. Nog even enkele minuutjes, vijf minuutjes of zo, misschien komen nog een paar mensen. We gaan straks beginnen aan deze les. Dus ik zal vanavond, omdat vorige keer niet iedereen was voorbereid voor de les. Niet iedereen had uh, de juiste pagina van de eerste zoger. Bovendien, we hebben ook een klein foutje gemaakt. Niet een klein foutje gemaakt, we hebben niet de juiste link aangegeven, vrijdag. voor, we hebben, uh, voor 10, uh, 10 boek, 21 boeken link aangegeven, uh, maar gezegd, dat het, maar het is anders. Ik, we hebben dus een e-mailtje gestuurd aan iedereen van jullie, uh, ook met verontschuldiging, maar ook op de juiste, met aanwijzing van de juiste plaats. Waar jij dus de zoger vindt. Maar ik zie wel dat de meesten hebben dat begrepen zelf. Als je weet welke pagina de eerste is, dan, dan, dan is het dan haal je dan is het al voor jou begrijpelijk. Maar wat ik wil vanavond doen, begin ik. Ik zal beginnen weer uh, zoger van het begin af aan, maar zonder vertaling en zonder uitleg, want dat hebben we gehad vorige keer. Alleen om te laten zien. Waar we het hebben gelezen. Dat is eerst gewoon doorlezen. En dan gaan we verder. Uh, met, de met het commentaar van. Hasselan. Uh, dat okay? vind ik wel handig. Dat het Iedereen weet dan precies waar we het hebben gelezen. Misschien is het wel handig. Oké. Okay. We gaan even dat de, de, met het Cameras aan. Sluiten. We even mijn vrouw even roepen. Dat zij moet werken en niet koffie schenken. Koffie is daar. Zo, mijn vrouw wordt ook nu, ik een bijbaantje als oper operator, so filmoperator. Ik krijg nog extra de Nieuwe beroep. Dus ja, weet je dat? Ja, hier, hierop doen hier we. het. Eh, dat is eruit of zo. Is dat die je stoel? Ja, dat je stoel. Oké, okay. blijf Doe je best. Ik ja. weet absoluut niets van techniek. Hè. Kijk, nou het, we hebben wel allemaal op ons hoofd, maar <coughs> het is allemaal nodig. Het is allemaal nodig. Absoluut weet ik absoluut niets van techniek. Ik was wel ingenieur, TH-ingenieur. Maar sinds ik Kabbalah doe, dan is het voor mij, werd voor mij absoluut alles van boven. Werd voor mij absoluut gesloten. Dus ik weet absoluut niets van wat ik techniek had. En, en toch moeten we doen. Ja. Aangesloten? Oké. Okay. Wij beginnen nu met de eerste pagina van Zohar, dus ik lees het alleen eerst, de, de tekst van de Zohar zelf, ja? Goed. Ja? Bidden was het al, bidden wat bidden, nee, kijk, alles komt, wel, alles komt op zijn plaats niets kun en niets dat instelling moet zijn. De instelling moet zijn natuurlijk dat je gaat zorgen gaan weer. Dat je gaat iets absoluut, iets, iets speciaals doen. De inleiding hebben we de eerste keer, de vorige keer, we wel heb ik de zegening als het ware gevraagd en en als het ware uh, ontvangen. En het hoeft niet elke keer. Okay. Niet met handen en voeten wat we bedoelen. De instelling van binnen, dat is gebed. Okay. En dat erg goed. Niet met handen en voeten. Dat absoluut helpt. Leerintentie. Dus je komt hier een minuutje of tien minuutjes eerder. Dat jij niet... Yeah. Rustig, dat je rustig, absolute rust moet zijn. Van binnen en van buiten. Heb je dat? Ook bij jou moet absolute rust van binnen komen. Zodra, zodra je hier aan de deur komt. Ja? Al jouw leven moet je dan ophangen aan de kapstok. Je jouw lichaam moet je ophangen op de, ka op de kapstok. En dan binnenkomen ik wil absoluut nu waarschuwen iedereen, dat niemand maar hier, als wij zonger gaan leren, dat heb ik nog nooit, dat heb ik ook wel een paar keer gezegd in de vorige cursus, om niet over je werk te spreken. Ga iedereen goed onthouden. Het. Als iemand gaat over zijn werk spreken, ik begrijp dat iemand wil dat allemaal, troost van een ander ontvangen, maar ik waarschuw af. Als, als iemand dat wel gaat doen, dan zullen die, zullen die erg vriendelijk vragen, om die les te verlaten. Om die les, zo streng is het. Waarom? Het gaat om onze correcties. En als iemand werkt tegen op die manier, wat betekent tegen? Zijn eigen ego werkt tegen. Dan moet je overwinnen dat voordat jij naar binnen komt. Horen we dat? He? Probeer dat overwinnen. Gaat alleen overwinnen. Niet uiterlijk gebeden. gebeden. Dat helpt ons niet. Dus als je hier komt, geen werk bestaat voor jou. En ga laat niemand dan ook over jouw werk uh, horen. Dit is, dat, iedereen hoort het. dat. Dat als, als iemand gaat jou dat jou bijvoorbeeld Vertelt iets over zijn werk of hoe moeilijk het is voor hem en dat en dat, dan direct zeg maar stop. Dus niet, niet, niet aan de politesse dat jij dat wil zeggen, nee stop. Ik kom hier niet voor jouw werk. Erg, voor, erg direct zo vastberaden doe dat. Oké? Okay? Dat is het gebed. Weet je dat? Absoluut. Hier zit je. Nergens moet je dan denken. Niet aan je vrouw. Niet aan je man. Niet aan je kinderen. Niet aan je kleinkinderen. Nergens. Want dat wil de schepper dat jij twee uurtjes per week dat hebt. Dat voorover. Ik begin met zoger van, van. Zonder, ik zeg het begin af aan, zonder vertaling, gewoon, ik wees ook met mijn met, met het, met het nieuwe aanwijsstokje. Dat is wel veel flink korter, ik kan wel een beetje uitzetten, maar je kan hem niet uitzetten, jouw, jouw stokje kan je niet uit, zeg het, uitsteken, zeg het, uit. langer, langer laten, eh? langer maken dan het is. Maar het is wel stevig, zie je dat? De, de andere was, was, was langer. Maar deze is wel steviger. Dit is van ijzer. Het dus be, beter altijd een, een liever korter maar steviger. Dan een langer maar slapper. Onthouden. Maar wel geweldloos. Huh? Maar wel geweldloos. Geweldloos, absoluut. Wel stevig maar geweldloos. Absoluut, erg goed zie je dat eh, komt de tweede keer al uh, weet van ja. zit uh, al in, uh, in oké okay. dus we beginnen dus ra bovenaan zie je pagina 11 zie je dan links bovenaan staat het een tekentje 11 ja dus dat betekent 1 en dan staat er zo'n kadertje daarin zie je dan rabi Hiskia zo begint de zoger zelf. En daarom is het zo'n uh, zo kadertje als voorwoord. Nee, als de eerste twee woorden van de, de paragraaf 1. En paragraaf 1, ziet u, begint met die uh, dikke letters. Uh, grote, dikke letters. Uh, en daar staat ook weer hetzelfde lettertje als linksboven, alef. Uh, met een hakje. En dat betekent dan oot. Alf, dus de letter 11. En paragraaf 11. We hebben geen haast, absoluut niet. Ja, maar ze gaat het wel gebruiken. Heb je dat niet? Nee. Neem het woord. Nee, oké. Okay. Oké. Okay? Dus we hebben geen haast, zelfs als wij over dat soort, dat soort dingen spreken. Belangrijk hoe wij daarover spreken. Want wij veel meer dan iemand die 50 jaar achter elkaar zit de hele dag. En de hele nacht in zijn broek versleedt, maar, maar niet aan zover werkt. Dus wij leren dat. Bovenaan dus rabi, heel letters in de kader, grote letters. Rabi, Ghiskiya en dan beginnen we dan bij het letter Alef. En dan patach. Ziet u dat? Wanneer achter de letter Alef. En eventjes daarvoor, even bovenop, nog tussen die kader-kader, het kader en de tekst zelf van zoger, staan twee woordjes, zo een beetje, ook grote letters, maar, maar eh, cursief, je zou zeggen. En dat daar staat het Mamar Hashoshana. Dus een uitspraak, een uitspraak heet het, of? of zeggen, uitspraak Hashoshana dus het leli hebben we gezegd altijd hebben we dan ergens uh, zo begint het altijd een nieuwe uitspraak, uitspraak een onderwerp ook we gaan verder dus vanaf de letter Aleph van de tekst van de zogers zelf Patach пробировал виньбети мирве и сла ток андре зему детамах потах ктив кэ шошана вен ахохин ман шошана да хнесет исраэль вгин деит Shoshana, we eat Shoshana. Ma Shoshana de ihi, ven ha -ho -him. Ziet u nu stopt het? Nu hebben we dan moeten we omdraaien nu de pagina. Ziet u dat? We hebben nu vol uh, alles gelezen wat op pagina A, Alef, de eerste pagina stond van de tekst van zogger, alleen van de, zegers, de tekst van zogger. En later keren we terug naar de commentaar, begint Maar wat zogger betreft, nu keren we naar de volgende pagina, en dan kijken we ook weer naar bovenaan, zitten we bovenaan aan de pagina 2, zien we twee regeltjes bovenaan zitten, dat is de zogger zelf. En alles wat eronder is, of commentaar, of allerlei andere dingen, die, daar kijken we nog nu nog helemaal niet. We moeten afmaken de, de hele paragraaf. De zorgers zelf. En dan keren we terug naar de eerste pagina. Om te zien wat de zorgen, wat Om te lezen commentaar, het commentaar. Dus wij gaan naar pagina 2. Dat is bed, boven zie je bed. Zo'n twee balken. Horizontaal. Boven en beneden. En één balkje uh, verticaal. Dat is de letter bed see that of now. And we gaan verder It, ba, somek, we of kneset Israel, it, ba, din, Virahame ma, shoshana, it, ba, tlisar alim of kneset israel it ba tlisar mechilin de rachame de zaharin la mikol sitraha of, en nu we, we zijn we overgegaan naar de derde pagina ziet u, gewoon oh, so. daar zijn ook twee, alleen twee de laatste, twee eerste bovenste regeltjes of Elohim, in het woord Elohim staat Elohim maar ik lees het als Elohim Elo dat He, he als K als om niet de naam van de een van de naam van de schepper. In, zeggen we dat, in ijdelheid. Uit te spreken. Zo moet je ook straks leren. Maar dat komt wel bij. De Hacha, de Hacha. Mishaata, de. Idkar. Apik. Tlisar. tevin, Lesachra. Lekneset Israël, ulenatra la. Ja? Nu zijn we klaar met de met de paragraaf van de zohar zelf. Dat is voor ons het Geschrift, net zoals Torah. Dat is voor ons heilig. dat is de tekst van die wij voor ons, die wij dan net als net als de Torah van Moshe. Van vijf boeken van ons. En nu gaan we die. Dat is voor ons zo. Voor iemand die Kabbalah leert. Maar ook voor alle, alle anderen. En nu gaan we keer weer terug naar de pagina 1. Oké. Okay. En dan. En dan kijken we naar. Uh, uh, ergens in het midden. Zien we in het midden Een woord. In grotere letters. Hij bestaat uit vijf letters. Hasulam. Hasulam, dat, dat is het commentaar van Jehude Ashlag. Dat betekent Hasulam, betekent de ladder. En net zoals de ladder was van Jacob. Ja, Jacob. Jacob. In vijf boeken van Mozes. En Jakob zag, zag de ladder, geestelijke ladder, waarop de engels, engelen, naar boven en naar beneden... liepen... zo, dat is de lader, geestelijke lader... zo heeft Jehoede aarschelijk... zijn commentaar... eeuwig commentaar... Eh, genoemd... de lader... en zo ook... de bedoeling ook... dat wij ook door het leren van zoger met het commentaar van Jehoede... dat wij ook... ook leren... en... Stegen ook op onze persoonlijke ladder, geestelijke ladder. Oké? Okay. Iedereen begrijpt het? Want wij hebben, mijn, onze school, heeft niets te maken met de massa-interpretaties, met de massa kabbala, massa, hoe zeg ik dat, beleving van de kabbala. Mijn school is absoluut ultra uh, persoonlijk. Want ik begrijp het absoluut niet wat de kabbalisten doen van onze tijd. Dat zij dat, proberen dat een sociale kabbala van te maken. Ik begrijp het natuurlijk dat het ook dat het nodig is. Ja, dat men geeft niet het biefstuk direct. Maar geeft men eerst... Geeft men eerst dat en dat, maar voor mij de tijd is absoluut kostbaarheid. En wil ik ook iedereen gunnen dat direct, dat absoluut persoonlijk, want alleen door absolute persoonlijke tran naar jouw eigen persoonlijke correctie, net zo als tegenligger van onze afschuwelijke uh, echo van deze tijd, Moeten we ook, net zo als onze ego is, wil dat wij alleen ik wil alles, ik en ik, ik, ik. Zo moet je op dezelfde manier verlangen naar absolute persoonlijke correctie van jezelf. En dan kan je, dan zal het aan jouw wonder geschieden. Dan pas. En niet als je gaat met anderen. Je moet wel beleefd zijn met anderen, absoluut. Maar moet je altijd weten dat jij en de schepper bestaat. En niets anders. En niet jouw buurman, heel vriendelijk, met iedereen moet je vriendelijk Met mijn hele poes, elke poes moet je vriendelijk zijn. Maar jij en de schepper, steeds dat is jouw instelling. En voor ons is de zoger is voor deze generatie, is de redingsmiddel. Net zoals in elke generatie was iemand grote profeet. Zo is voor ons, voor onze generaties, geen profeet meer nodig. Je hebt geen profeet, kijk in de hele wereld nu. Er is geen profeet meer, geen, geen wijze meer. Je vindt in de hele wereld nu geen wijze. Nou gaan we er gaan we lang. Ik heb de hele wereld doorgereisd. ik heb geen één wijze gezien. Geen, één. En dat is ook van boven je, zo gemaakt. Dat we in onze generatie geen wijzen zijn. Het is niet nodig meer. De zoger is er en wie kan zeggen dat die, die wijs is? Wat heb je doen? En wat zij die zeggen dat ze wijs zijn? If you say that you are wise, you are the wise. Dus alleen dat. Onthoud dat heel goed. De zorger, alleen zorger, kan, kan ons de kortste weg bieden. Natuurlijk zegt men overal, dat nog twee woorden, en niet meer dat. Want ik heb gezegd, dat, ziet dat, dat de slechte beginsel werkt ook op mij. Maar twee woorden. Men zegt ook dat elke, alle wegen leden naar Rome. Ja of niet, het staat zo'n zo uitdrukking. Je kan ook naar Rome via, Antark, via, via de uh, Antarctica, zeg je dat? Huh? And, and, Via de, oh, de Atlantische Oceaan. Ja, of niet? Toch ja. wel. Je kan via Alaska naar Rome. Vanuit, vanuit Amsterdam. Dus allerlei wegen. Absoluut natuurlijk ook. ook precies hetzelfde is ook wat de correcties betreft. Ja, we komen allemaal... Allemaal komen wij, maar wanneer wanneer. Dus de meest snelle, de meest supersnelle en super uh, effectieve transportmiddel is Zor. Ik heb alles gezocht. Alleen zor. Onthoud dat en Laat je niet bedriegen door, door je eigen verstand, dat die jou gaat zeggen: Oh, ik ga nog dit boek gaan lezen, ik ga dat boek lezen. Oh, misschien geeft het mij dat. Kijk wel. Maar het brengt jou niet naar de eeuwige stad. En nu komen we dus naar de, het commentaar. Hasulam. Ook hier ga ik dat eerste stukje, eerste kolom rechts. Eerst voorlezen. Wat heb ik al gelezen? Heb ik ook een vorige keer al uh, een beetje gezet? Dat is een vertaling van het oot van de zoger zelf. Door Hasulam. Dan spreken we altijd Hasulam. Dan betekent dat die goede Ashlik, hij is dan, hij heeft het geschreven. Rabbi, ook, zie, ook daar staat het. Verwijzing, ook weer de letter Alef, hetzelfde letter Alef, ziet u, om te laten zien dat het verwijst naar de tekst van Zoger, ook dezelfde letter Alef. Er, ziet u, r, zit r, r met een apostrofie, dat is dan afkorting van Rabi. Daarvoor okay. staat, niet haast. elk woord smaken, smakelijk moet smakelijk vinden. Daar gaat het om. Eén zinnetje is genoeg per dag. Maar dan smaken dat. Smaak krijgen. patag, zie Patag. Ook hij geeft <coughs> eerst een stukje fragment van de zoger, van het oot wat wij behandelen. Ook hier zit hij, ook in vet staat het. En dan komt het zijn commentaar. Ook daar staan ook nu en dan woorden die ook dik en grote woorden, uh, grote letters, in grote letters is uh, dat ook betekent dat het ook komt van Van de zogers zelf, die wij behandelen. Alleen het alf. Rabbi Hiski, dat zegt je wat wehule. Dat is dat wehule, dat is ook afkording van enzovoort in het Hebraeus. Enzovoort, wehule. Zo. So. In het Hebreeuws zijn meestal de, nou laten we zeggen, meestal accent valt op de laatste lettergreep. Meestal, niet altijd, maar toch wel. In het Aramees valt het in de regel niet aan de laatste lettergreep, niet op de laatste lettergreep. Ja, ergens één na de laatste, of dat, maar niet op de laatste lettergreep. Rabi Hiskiya Patach. Wehule. En dan staan twee puntjes. twee puntjes. Dubbele punt. En nu gaat komt zijn uh, vertaling. Rabi Hiskiya Patach. Ktief. Keshoshana ben Ahochim. Shoel. Zit het woord Shoel? Is. In cursief, cursief aangegeven. Dat betekent dat het niet staat in de zogers zelf. Maar dat is iets, dat is dan een toevoeging als het ware om de zin fijntjes vloeiend te laten lopen. Toevoeging van Jehoede. Wat niet in de tekst zelf staat. Want vertaling moet je altijd alleen maar die woorden vertalen die in de tekst staan. En al jouw kleine toevoegingen moet je wel als het ware aangeven dat het, jou, dat het alleen omwille van de om, om het willen van het vloeiend te, te, te lopen in jouw taal bijvoorbeeld, dat jij die toevoegt. Ja, dat dan weten we, ziet u ook wel, hoe fijn het is. dan zullen we zien wat precies wel van zoger is dat Jehuda vertaalt en wat Jehuda erbij houdt. Ja? Dat zegt je wat, Shoel. Dat is iets anders. Mahi Shoshana. Maar ik ga niet vertalen, dat heb ik al voor vorige keer. U Shiv, ook dezelfde, zit ook in cursief. Zo hi kneset Israel. Shehi malchut, malchut. zie ook weer dezelfde in cursief zie je wat hij zegt ons mishu she shoshana we shoshana niet haast. ma shoshana Ven Hachochim. ziet voor de letter be spreek ik als we ben spreek ik als wen omdat het woord daarvoor Ashoshana eindigt op een klinker. Als, als de voorgaande woord eindigt op een klinker, dan wordt het zo de bed als wet uitgesproken. Gewoon luister. Wordt later wordt voor jou ook dat gesneden koek. Je zal zien dat niet, probeer dat eenvoudig, als kinderen leren we dat, en niet in grammatica ben Hachochim Yesh va Adom Velaban af en nu haak over naar de Reichel 3 Ses, de Reichel Ses. Kneset Israel Yesh va Gin Verachamim. Ma, Shoshana, Yesh, Ba, zie je Yud en Gimel en nu en dan tussen hen twee apostrofen. Dat is een teken van afkorting in het Hebreeuws. Yud is tien en Gimel is drie. Dat betekent dertien. Zo so wordt het in het Hebreeuws de the cijfers worden op die manier aangegeven. Dus Yud en, en Gimel. Dus tientallen plus enkele. Ziet u? Tientallen plus enkele, die worden dan verbonden met elkaar met een apostrofe. En dat geeft dan het getal. Ook dat heeft een diepe geestelijke betekenis. Waarom wordt het zo weergegeven? Maar dat komt. Yud, uh, Gimel, Al-Alim. Al kneset Israël yes ba yud gimel midot harachamim, am ota mikol sadadeha Af, elokim, ovir, sheba mikra ziet u dat is ook weer uh, kursif, shebakan, sheba de hainu, bara, elokim, ziet u elokim, hij He, ook, heyschreitet niet, heyschreitet ook new hei schrijft het niet, hij schrijft het ook nieuw hei, het ook Elohim. Ook niet elo, Elohim, zoals so het de naam van de schepper. Maar het schrijft ook uh, in de vorm dat het mag uitgesproken wordt. Je so hoeft fijn daar <mess> zijn, ach, Yud, Neset, Israel, ule shamra. En nu de laatste drie, eichelzins van het kolom, wat gewoon tufucht van de Torah. Schehen, et en dan je en dan komt een ander woord. Hashamayim, we et, haarets, we haarets, vohu uvohu vohu shekh al pain tahom weet je snel hier doe ik opeens maar hefje de hainu ad elokim mrahefet mrahefet v vgomer ook dat is betekent enzovoort. So enzovoort. So of zoiets. So of ja, we hebben gezien, dat is ook een vorm van enzovoort. So ja, en dergelijk. Enzovoort. Ja, en so nou, wij zijn nu klaar met wat, wat we hebben de vorige keer gelezen En nu gaan we dus verder. En nu begint het, de, nu begint het eigenlijk. Het commentaar van je goede Dus tot nu toe heeft hij gegeven. De vertaling. Van Oud. En nu gaat hij dan uitleggen. Wat betekent dat allemaal. Wat hebben we gelezen. De Dus de, de volgende. volgende kolom. Ja beginnen we beneden. Bejoer. Advarim. Uitleg. Van woorden. Het, is niet, het klinkt niet zo mooi, doet er niet toe. Letterlijk gaan we dat vertalen. Het betekent uitleg van woorden. Beur hadvarim. Esser sfirot hem. Tien sfirot zijn dat. Er zijn tien sfirot. Dus. Keter. Tweede regel begint. Kochma, bina, Geset. gvura, tiferet, Netzach, Hod, Yisode, Umalgut. Net zoals in het Nederlands, de laatste woord wordt verbonden met met en. En zie dat letter Wav, Zo'n langwerpig. Hoe zeg ik uh, lettertje, de eerste letter, wat laatste woord verbonden is, maar goed, is n. Het is wel verbonden met het woord zelf. Dus het woord n wordt verbonden in het Hebreeuws met de volgende, met daaropvolgende woord. Voilà, daarop woord. Zo is. Het. Dus Veikaran zegt Jooden. Veikaran, Hu Rakhamesh en de essentie van die tien sferot, Dat vug ik zo. So, Hij zegt zo. So, de essentie daarvan. Is zijn vijf. Dus de essentie van die tien sferot Zijn vijf. Dus eigenlijk zijn dat vijf sferot. Oké? Okay? Kom, kijken verder. Keter. Nu gaan we naar de tweede Tweede, zeg je dat? Tweede, tweede kolom. kolom. Echte tweede kolom. De eerste pagina, maar tweede kolom. Helemaal tweede kolom. Hochma. Bina Kieferet Omalhond. Dus wat zegt hij dat? Dat er zijn eigenlijk vijf sferen en hij de allemaal opgenoemd d5. En nu gaan we verder kijken. Mishum sche tiferet. Mishum, we omdat sche sferat. Mishum sche is omdat sferat tiferet. De sferat tiferet. Hoe betocha Hoe we zeggen dat? Omvat. Uh, bevat. Bevat in zichzelf. Ses sferot. De sferatiferet bevat ses sferot. Hagat. Nehi. Dus afkorting. Ziet het? Ook weer met, de, met twee apostrofen. Hagat. Nehi. Zoals so de letters worden uitgesproken. Wat betekent Hagat? Dat betekent. Ziet u Hagat? Nehi. Hagad betekent Geset gvoera, Gwura tiferet. Dus afkorting. Ziet u dat? Hagad. En de derde regel begin, begint Nehi, ne, ha, i. Zo so wordt er uitgesproken Nehi. En Nehi betekent netzach, god, jisod. Dus tiferet, de sfera tiferet die bevat zes in zichzelf. We hen naast hun, ja, en daarom worden het, word het allemaal in totaal 5. hebben het 4 plus 1 daarvan, dat zijn in totaal 10. En de 1 daarvan, de vierde e 1 daarvan, die bevat 6. Nou, dan wordt het totaal 10, maar eigenlijk zijn het 5. Als we die 6 zien als 1, maar die allemaal, al die 6 hier ook, die hebben. Iets zeer algemeens met elkaar waarbij ze in groep vormen, als het ware. En daarom wordt het vijf sferot. En nu gaat die verder. We hen, hen dat betekent uh, zij, die vijf sferot. Nasu, Chamesh, Partsufin. En zij zijn ze, geworden tot vijf Partsufin. Partsoufin. In het aramees moet je dan accent leggen, niet op de laatste letter. Partsoufin. Die vijf sferot zijn geworden tot vijf partsoufin. Partsoufin betekent gezicht. Maar partsoufin in het in Kabbalah betekent een geestelijk object. Iets wat afgerond in zichzelf heeft, ook die in sphérok. Misschien minder als het, niet, als het minder bevat is. Maar toch wel heeft in zichzelf 10 Alles heeft in zichzelf 10 Alles wat leeft heeft in zichzelf. Alles wat geschapen is. Heeft in zichzelf die 10 Of 5 vijf 5 grondsfeerot. De bepaalde uitstralingen. Net zoals wij doen met dat. In onze wereld. Spectrum. Ja, het uh, licht. ...heeft ook spectrum, ja of niet? bestaat ook uit zeven, zeven kleuren. Licht, als je licht gaat... Uh, ...een spectrum van licht... ...heeft ook zeven. We zullen weten, we leren begrepen straks... ...waarom is het zeven? Straks zullen alle verschijnselen ...ook in onze wereld... We zullen begrepen... ...hoe dat komt. En we zullen meer weten... Van natuurkunde in het algemeen dan Nobelprijswinners in de natuurkunde. Hoewel wij details niet hoeven te weten, maar wij zullen de oorsprong van alle verschijnselen, van alle wetten van uh, natuurwetten, zullen we ervaren. Wat hebben we dan? We zullen meer van neutrino weten, hoe dat kwam. Neutrino dan, een specialist op neutrino, zijn maar vijf in de wereld die praten met elkaar over neutrino. Niemand begreep dan anders. Maar wij zullen alles begrijpen, alles wat in de wereld is, op wetenschappelijk gebied. Op elk gebied dan ook, zullen wij ervaren, begrijpen de oorsprong daarvan. Want ook zij ontvangen dat allemaal van het besturingssysteem van het heelal. Uh, en hij zegt dus, we hen en zij zijn geworden vijf partsofim, vijf uh, eenheden. dat we zeggen, vijf eenheden van tien sferol. Je ziet dat A, half, alef, alef, en dan apost de twee apostrofen, alef? Dat is een afkorting van, sorry, afkorting van Arich, Arich anpin. Dat is de afkorting van Arihantin. Arichanpin betekent. Arih betekent. Arih betekent in het Aramees lang. Antin betekent in het Aramees gezicht. Lang gezicht. Betekent lang van chogma. Dus dat is iets wat al veel chogma heeft in zichzelf. Ja? Alles bestaat uit die vijf partsofien. Oh? Luister, komt, alles komt in orde. We, dan komt daar verder. We betekent en. En dan ook weer afkorting. Alef, waf, alef. Zie je? Dat is ook afkorting van het laatste woord in de derde regel. Abba, we, Kijk eens aan. Abba, we jema. Abba is vader. En en, betekent Waf is en. en Ima, Ima is moeder. Dus de volgende onder de onder de Arihantin. Arihantin is alleen maar Chochmah. En daaronder is nog een andere partsof, andere kracht. Dus allemaal is een subordinatie van krachten zien wij. Hoe de krachten zijn opgebouwd. Onder de Arihantin. Naar, naar kwaliteiten. Naar eigenschappen. Is. Staat. above Ima. Vader en moeder. Zie je. Vader en moeder. Ook religieën hebben dat ook overgenomen. Vanuit, vanuit Kabbalah. Natuurlijk zij begrijpen dat niet. Maar. Ze hebben ook overgenomen. Vader en moeder. Kijk ze aan. Zij, bijzonder zullen we, zullen we. Dat is. We beginnen nu met de hemel, hemelse familie. We gaan nu we leren nu van hemelse familie hoe die verhoudingen zijn in de, in de krachten. De hemelse familie betekent de krachten van het heelal, hoe ze in elkaar zitten. Want wij ontvangen precies hetzelfde als zij, alleen op een lagere niveau, op ons niveau. Alles is verbonden met elkaar. Niets bestaat in het hogere wat niet bestaat in het lagere. Niets. <coughs> niets bestaat in het algemeen wat niet bestaat in het, in het bijzondere dus daarom is het als wij leren nu met jullie de hemelse familie het besturingssysteem van het heelal zullen wij ook leren daarmee eh, precies leren wij om functioneren naar die wetten van het, van het heelal gaan we ook deelnemen aan die familie en we verkregen al dezelfde sereniteit, krachten, wat zij hebben. Want wij zullen leren dat Abel iemand die bevindt zich in absolute sereniteit met elkaar. Vrouwelijk en mannelijk. Terwijl wij hebben problemen, steeds. De hele wereld draait om die problemen van mannen en vrouwen. We kunnen nooit met elkaar omgaan. Proberen of domineren. Weet je, of uh, elkaar kapot maken. Vrouw maken kapot. Een man maken kapot een vrouw. Comedie spelen. allerlei alle andere dingen spelen. Maar niet met elkaar. Zeg ik dat. In de juiste proporties komen. En daarom is het alles, Daarom ook mijn voorbeeld. Wat ik. leek wel een beetje. Uit onze platforms Wat ik vorige keer heb aangegeven. Aange gehaald. Voorbeeld over onze wereld. Over contact. Zo. So, het is absoluut geestelijk. Hey. En wij zullen dat daarmee ook leren omgaan met mens. Met onze partner. Etcetera. Etcetera. Als nevenaspect. Mannen en vrouwen. Alles komt van boven. Alles zullen we leren dat hier van Kabbalah precies. Hoe dat moet. En niet aan tijdgebonden opvattingen. Gepen? Niet zo aan tijdgebonden opvattingen van uh, een vrouw is vrij, een man is dat. Vroeger was het 30 jaar geleden, niemand haalde dat in zijn mond. En nu weten we nog niet over 50 jaar wat het allemaal uitgesproken zal worden aan tijdschuldige tijd gebonden idee. Maar als we leren kaballen, zullen we precies weten wat het allemaal hoort. ...wat allemaal aan de boom van het... ...wat allemaal... ...hoort bij de boom van het leven... ...boom des levens... ...dus wat de schepper wel voor ons... ...had... ...in zijn scheppingsplan... Uh, ...ingeplant... ...en wat onze aardse... Uh, ...wishful thinking... ...ideeën van onze tijd... ...alles is gebonden aan mode aan niet alles, zit toch wel natuurlijk altijd zit er iets wel voor, uh, innerlijk zit toch wel een soort vooruitgaan altijd vooruitgaan moet je weten, altijd vooruitgaan elke dag is vooruitgang. ook in onze wereld want het besturingssysteem werd, werd perfect ondanks uh, wat, wij ook hier wat wij ook hier doen op aarde het besturingssysteem werkt feilloos. het? Dus we ervaren dat soms dat of dat of dat. Abawiyima, ziet u wel? De tweede part is Abawiyima. En de derde stasier, de vierde regel, um, mm -hmm. begint. Ook met de afkorting: Zon. Ziet u? We. Zon. Zon is hier dat. Waf. Noen. Zon. betekent. Ook een afkorting. Betekent. Zijer v V is ook een. V. Anpin en. v Zijer en maalgoed. Zijer aanpin. is ook mannelijke. lagere. ...besturingskracht... ...partsoef... ...en Nukwa betekent... ...een vrouwelijk element... nukwa ...net zoals... we ima ...die zijn... ...bevinden zich hoger... ...een graadje hoger... ...in absolute volmaaktheid... ...in absolute sereniteit... ...harmonie... ...en eeuwigheid... ...zo so ze hier aanpinnen goed bevinden zich soms wel en soms niet. Soms zijn ze, zijn ze uh, uh, volledig. Zou iemand de deur even dichter doen? Gaat het, uh, daar ook. Ja. Dus soms bevinden ze zich in volmaaktheid. Betekent wat betekent een volmaaktheid? Dat betekent wanneer een mannelijke kracht zoals Abba, vader en een moeder, Ima, dat die allebei tien sferot en die staan op dezelfde hoogte. Dat betekent volmaaktheid. Ook in onze wereld, als een man wil een volmaakte relatie, niet wil, verdient een volmaakte relatie, dan moet hij ook zijn vrouw op dezelfde niveau plaatsen. Dat betekent ...haar kans geven... ...dat zij ook... ...op dezelfde... ...hoeft ze niet dezelfde... opvattingen hebben... Niet, ...maar die moet, zij moet ook... ...absoluut ook volwassen worden... ...naarmate hij ook volwassen wordt. En daarom zie je ook in onze wereld... Ook, ...als een man zelf niet... ...is niet aan de orde... ...dan is natuurlijk zou zijn vrouw ook... Ik bedoel, ik, mannen en vrouwen bedoel ik ook partners. Ik bedoel niet alleen man en vrouw. Maar ik bedoel, ik zeg het alleen, ik wil niet uh, over die dingen spreken. Maar uh, ik heb absoluut uh, geen problemen daarmee. Met allerlei andere dingen. Dat betekent, uh, zoals, zoals wij zeggen dat. een dus man en vrouw, uh, die een rol dat heeft. Die, die, die rol dat heeft. Ja. Maar ook ze ranken goed, die ook, moeten ook. En, en, maar zeerampin en malgoed, dat zijn ook twee partsofiem, ook twee krachten van het heelal. Ja? Dus, we hebben gezegd, Arihantin is één, aa, ziet u, alf, alf is één, abawoyima zijn nog twee, ziet u, -we ima, was het daarbij, de derde regel, aan het einde van de derde regel. We hebben gezegd, Arihantin, dat is één partsoef, dus de hoogste partsoef, de hoogste kracht uh, van de wereld, dat is je woont. Dus daar komt al het, alle levensenergie, alle levenskrachten komen daar vandaan, geestelijke. Dan komt Abawiyama, dat zijn twee ook. Abawiyama, ook nog twee. En dan daaronder nog, komt nog Zeiran, en goed, ook nog twee in totaal. Alles heet in zichzelf die vijf. Ook wij ervaren. Al die vijf werelden. Dat is ook vijf spirood. Vijf partsofien. Alles ervaren wij op ons. Hoe dat komt. Zullen we zien. Maar wij zijn ook een product daarvan. Oké. En de bedoeling is dat wij. Wij gaan verder. Wij gaan niet voor de voeten lopen. Aan mijn meester. Haketer. We gaan we verder. Haketer. Want wij moeten altijd volgen wat die grote ons vertelt. Niet afdwalen, niet dat, maar volgen steeds zijn pad. Ik probeer dat jullie even tussendoor iets vertellen, maar nog we gaan even een kleine pauze maken, want en dan gaan we verder. We zijn begonnen. We zijn al bijna op. De, de. Nog niet. Al oh, bijna. Oké. Okay. Nog niet. Nog niet. Even nog niet. Nee, nog niet. Als het zo, als het zo, uh, als de camera de opname nu stopt. 1 uur duurt dit. Dat is dan voor ons nog tien minuutjes. Erg goed. Dan nog tien minuutjes daar. En, uh, ja, geeft niet maar belangrijk is ook hier. Dus tien minuutjes hebben we nog. En dan uh, gaan we nog zo. Haketer. Ziet u dat vierde regel, tweede woord. Haketer. Hij gaat begint een definities te geven ons. Haketer. En dan weer komt het weer een afkorting. Wat vaak tegenkomt. Nun. Koef. En nog weer apostrof, een apostrof. Dat betekent nikra. Heet. Of genoemd wordt. Genoemd is. Dus haketer, nikra is genoemd. Ziet u dat? Twee lettertjes. Dat is dan afkorting van genoemd. Haketer, nikra, bashem, arich aardin. Haketer is genoemd. Bashem, shem is naam. In de naam. Van Arich Anpin. What will the new on, on Seche? We had new, what had on uh, uh, uh, uh, Sulam, hasulam how we speak, that, uh, that commentar. What had he on Sfartele? He had on Sfartele that there are five Sfirot. Yeah? Keter, Chochma, Bina, Zeir, Anpin, and Malach. En dan heeft hij gezegd ons, kijk nou, en die maken, die dan verder, maken dan die, die sferot, dus die emanaties van licht, die maken dan verder vijf parzofiem, vijf eenheden van krachten. En die heeft ook genoemd ons, Arihampin, Abouhima en zo, vijf. En nu gaat hij dat zeggen, wie, wat correspondeert met wat, welke sfera correspondeert overeenkomt, met welke partsof dat wij het altijd kunnen van een naar een ander overgaan oké okay? wij zullen ook zien dat wij of wij in Svirot spreken of wij in partsofim spreken of wij in de namen van de schepper spreken of wij van de letter spreken we kunnen altijd het is allemaal hetzelfde alleen verschillende vorm uh, verschillende zeg ik dat uh, in verschillende bewoordingen, in verschillende klassen spreken. Maar het is allemaal hetzelfde. We hebben de naam van de schepper, bijvoorbeeld. Wat wil je ons zeggen dan? Haketer, ziet u dat de vierde regel, tweede woord, na, na dat punt. Haketer, Nikra, Vashem, Arich, De ah, keter is genoemd, wat is keter? Dat is, is genoemd Arichantien. Dus Arichantien, we hebben gezegd de hoogste partsoef, de hoogste eenheid van die krachten, die is ook ketter. We kunnen overgaan van een naar een andere. We kunnen niet denken, Arichantien is iets anders. Of die, die namen zijn anders. Hetzelfde. Ketter is ook Arichantien. En, hochma, ziet dat? Hochma, ubina. Hochma, en ubina, en bina. Nikraim, nikraim meervoudsvorm. beshem aba, vima. Dus, sfera, bina. Is, aba, sfera. Als sfera, als emanatie van het licht, is het sfera. Maar als het al gevormd is tot een partsoef tot een volledige, zeggen, kracht. We zullen zien wat het allemaal, hoe dat wel is, maar met de essentie van hoogma, is abba, of abba, dus abba, vader, is hoogma, is wijsheid. En bina, bina heet ima, dus bina is, heet ima, Bina is intuïtie. Yeah? Is bina. Is het, het, het verstaan. Is bina. Ik weet niet dat dit man om man, man heeft alleen frais, heeft Een vrouw heeft, heeft die intuïtie. Absoluut niet. Iedereen moet dat allemaal in zichzelf. Alles wij spreken in de Kabbalah, in een zoger van één mens al die krachten die wij spreken, zijn altijd van één mens. Wij spreken niet van, uh, dat iemand heeft die eigenschappen, van die na, en ander heeft die andere, alles zit in één mens. Oké. Okay. En dan komt het, kom, dan komt het, komt het, ziet er ook een afkorting van, taf, taf, de laatste letter van het alfabet, dat is een afkorting van, tiferet. Ziet u dat? Dus, de derde woord, de derde ook afkorting Taf", Taf Taf is laatste letter van alfabet dat is dan afkorting van Tiferet want Tiferet begint met Taf en eindigt met Taf in Israël noemen ze deze letter Tuf ja? maar wij wij zeggen zoals traditioneel zeggen wij taf". we Taf oké wij zeggen Taf ja, ja en ik wil zoen gaan. Oké? Tiferet, umalchut. Uh, On okay, zaken. So, tiferet, umalchut. Kijk eens aan. Tiferet, umalchut. Dat is dan de vierde en de vijfde. Sfera. Nikraim, b'shem, zeiranpin, unukwa. En Tiferet is en maar goed die heten die dus genoemd worden naar de naam zeer aanpien. Dus die Verhet is is zeerampien. Als Sphira is het je Maar als parzof, we zullen zien dat parzof is niet alleen Sphira, spira is alleen heeft één eigenschap als het ware in zichzelf. Maar parzof heeft allerlei andere dingen in zichzelf, heeft manlijke kracht, manlijke, eh, vrouwelijke, zeerampin bijvoorbeeld heeft rechts, links, voor, achter, hoog, laag. Net als zoals in onze wereld. He, zullen we het allemaal zien hoe dat allemaal gaat. Dus, zeerampin, sorry, te verre is zeerampin. Wat je zegt, ziet En malgoed Malgoed, dus de vijfde sfera, is nukwa. Soms wordt het gezegd door elkaar, als het ware. Waarom nukwa en malgoed? Soms wordt het gezegd van nukwa en soms wordt het gezegd van malgoed. We zullen dat leren. Als het wordt gezegd als malgoed, betekent dat hij al tien in zichzelf al heeft. ervaart. Alles heeft tien Maar als we zeggen over malgoed, betekent al. Malgoed is altijd een vrouwelijk element vrouwelijke klant. Als die vrouwelijke al afgesneden is... van zeerampin... dan heet het... al... mau. En als die nog... aangekleefd is... als het ware... aan zeerampin... aan een mannetje... aan haar mannetje... dan is het nog noekwa. Dan is het nog zijn vrouwelijke kant... als het ware. Ook in onze wereld... als een vrouw is aangekleefd... innerlijk... aan haar man... Nou, kan je dan zeggen dat het nog een, een vrouw is. Het is nog een aanhangsel van een man. Met andere uh, natuurlijk, men begrijpt niet waar het over gaat, dat staat het ook dat een man zal zijn, zijn familie verlaten, vader en moeder, moeder verlaten, en aankleven aan zijn, zijn vrouw maar het is absoluut, men weet het 3000 jaar nog, geen, geen woord begreep niet waar het over gaat het is absoluut iets anders waar het over gaat, we zullen allemaal leren van Zoger zal ons uitleggen, uitleggen geweldige dingen onthullingen Zo van Zoger zullen we, die bedoeling is dat we openbaringen zullen we hebben, hier met Zoger elke les net zoals de God zich open aan Sinai, op de berg Sinai, aan Mozes, en aan de hemelvolk. volk. Iedereen zag, dat is de God. God. Staat het. Zo zullen wij ook hier leren ervaren wat God is, uit de zogers zelf, want is geen andere manier om God te ervaren. Wat je ook zegt, ga je naar elke instelling van, van steen, en beton, en met allerlei prachtige kostuums, een gekostumeerde bouw, wat ze daar allemaal doen op, op zaterdag, op, op, op, op zondag, op, op andere dagen, Het is allemaal gekostumeerde show. Natuurlijk, hè, natuurlijk dat ze daar zit, dieper de grondslagen aan de ware grondslagen, maar wat daar allemaal uitgesproken wordt. Natuurlijk is het niet. Als het innerlijk wordt niet, als je hiermee ermee innerlijk niet verenigt, wat is dat dus, een comedie. Ook nodig. We hebben gezegd: alle wegen leiden naar Rome. Dus ook dat leidt weet ook. Maar het is een moeizame weg. En niet alleen moeizame, maar door lijden. Zie je, ze zeggen, ze zeggen ook: lijden, hij moet lijden, moet dit, hij moet dat. We zullen weten leren wat het leden is. Wat is een goede leden? Wat is, is een leden? Ik denk dat het al... Is. Was dat? Nog niet. Knippert. Dus werken? Oké, okay, dat is, is een benen afgelopen. Huh? Nou, als je stopt, als je stopt dan uh, moet het een geluidje zijn. Dan heb je gestopt. Wordt. Ik denk dat het nog... Ah, precies, we hebben dan, even voor zeven, nee, dat stopt zelf, het is ook zelf stopt. Dus dat is wat wij gaan doen. Gewoon begrijpen niet, of dit doet er niet over. Stap voor stap zullen we alles behandelen, alles al gaan leven. De hemelse familie gaat leven. Waarom in het begin is het zo moeilijk en zo, je kan het nergens plaatsen in jezelf omdat jij hebt nog geen kelin daarvoor. Je hebt nog geen boodschappentas om het daarin te stoppen, als het ware, in jezelf. En daarom lijkt het wel of theoretisch, of dat. Omdat stap voor stap komt het wel in jou, jezelf. Jij gaat het licht van zoger, ongemerkt, gaat in jou inkervingen maken. <kwijls> en jij gaat zo zonder. Alleen verlangen daarnaar. En jij zal voelen dat. het leven. Wordt in, zal in jou worden aangeboord. en wordt in dan. als onuitputtelijke bron. van leven opeens gaat het. stromen van je jij, van jij uit jezelf. Oké? Okay. Dus. Hij, hij gaf ons nieuw. En van begin af aan. Gaf die ons. Inleiding. Dat er tien sfeerot zijn. En die eigenlijk zijn vijf. Dus alles bestaat uit vijf. En die verre sfeera. Die het bestaat, bestaat uit zes. Dus eigenlijk. Moeten we altijd weten. Dat het vijf bestaat. En niet tien. Onthoud dat erg goed. Alles bestaat uit vijf. Kijk nou naar je hand. Kijk naar nou de hand van voet. Uh, alles bestaat uit vijf. Ja, vijf handen, vijf okay, vingers. Vijf, vijf op je ogen. Kijk naar alle dieren. Ogen hebben okay, ook vijf. Kijk ook naar, vaak, vaak naar, naar bladeren. Vaak verijdel bladeren, van edele bloemen, uh, uh, bijvoorbeeld. Hebben ook vijf. Dus ook in. Ja? roos bijvoorbeeld. Hoe iedelijk. We zullen zien dat alles voor ons zal gaan leven. We zullen ook zien dat bijvoorbeeld dat alles bestaat aan, als piramide. Hebben we dat? Natuurlijk we allemaal zijn allemaal we burgers, allemaal gelijke rechten hebben. Maar geestelijk is een kwestie van piramide die aan zichzelf werkt. Je komt hoger op de schaal. Wat betekent hoger? Jij benut jouw krachten Dieper. En dan ga je ook hoger op de piramide van de geestelijke kracht. Ook in de wereld bestaan ook, eh, ook piramide. Er bestaan ook twaalf. De beste, de top, edelstenen bijvoorbeeld. Er bestaan edelstenen, er bestaan gewone giezel, giezel, zeg Kiezel, Kiezel, zeg ik, of zoiets. Ja of niet? Alles heeft zijn prijs. En ook plantenrijk, nou plantenrijk ook, heeft ook, alles heeft een, alles, is, alles heeft verticale opbouw. Ook horizontale, maar ook verticale. En dat is iets wat religie begreep niet. Want ik heb veel, vaak, vroeger heb ik had gesproken, want ik had het zelf nodig nog. Ik had ik gesproken met religieuze leiders bijvoorbeeld. En, nee, Natuurlijk, ze, ze weten dat het allemaal de massa is. En wij zijn de top, bijvoorbeeld. Ook verkeerd, absoluut verkeerd. Maar omdat zij zelf niet de top zijn, geestelijke leiders Dat zij geestelijk zijn, uh, gewoon een beetje geleerd. Maar het is niet het, maar het is altijd piramide bestaat. Ja? Nee, hij is zelf. Stop, stop. Oké, okay, laten we dan even we, we in pauze. zijn ziet, je kijkt erop, je improviseert. keer dommat. improviseren. ja, dat maar. Ja, ja, dan hij zelf, hij zelf, hij zelf, knipper, weet ik niet wat het, 5, het cet, is. Ik bedoel, nee, ik bedoel, als het afgelopen is, heeft u mij al verteld in de winkel. Het vijf à zes minuutjes duurt het totdat die alles de data gaat inladen. Misschien is hij nu bezig. Vijf, zes minuutjes. Nee, het is het, is hetzelfde. На DVD записывает. На DVD записывает. На DVD. Я, я, ну Не знаю. Смотри, вот здесь кнопка. Не, не, не важно. Не Он одна сторона, а потом надо перевернуть на другую сторону. Аккуратненько. Я я знаю, не, трудно, больше, не, трогаю, нему, не, трогаю, не Потому что он сказал так, что значит, одна сторона, он закончил, да. и он потом записывает всю эту информацию. 5-6 минут он и займет. А, -а, -а. а потом закончится, когда я смогу эту достать. Да. Это, он в память списывает. Да? да? Закончится, я смогу перевернуть ее. И на, и кассете на кассете тоже записывается, потому что кассета еще оставят на будущее или ты хочешь таков а и ты переносишь в память одну не дружи каждый драйв я смогу это у меня которая у меня -бар. Да, в память не ты да, все равно да, любую да. драйв нет а я ее запишу опять на я на ее брендин сделаю ее сделаю из нее стал как сказать сделаю из нее другой двд Угу, отдельно понимаю, отдельно да, обычные двери да, такую которые билеты, я оставлю ее да, да я оставлю ее да, чтобы нет, если да, надо да, будет а ты будешь по новой... да, дорогая, да, дорогая я знаю понасольник мой сын купил у меня большой сын всем хорошо. Да, да. хорошо пойдем дальше да пойдем дальше да, конечно, это тоже надо надо это попробовать Посмотрим, что Он дает все будет хорошо. Ik denk misschien is dat, hij ja. ziet dat knipper, hij is misschien dat is het niet allemaal op, dat is dan wel waarschijnlijk uh, uh, huh? ja. de Ik denk dat die vol is. Vol? Maar niet dat hij het nieuw schrijft het nieuw uit. Oké, wat een vijf minuten, hij zegt vijf, Je weet misschien toch wel. Uh, ik zei dat vijf zes minuutjes is het een beza. Als je opschiet dit. Ja. dat je als ik het laat op vijf minuutjes. een uur, zie uur vier minuutjes. ik ben al begonnen. Ik ben eerder begonnen. Ik oh, Nog even een paar wacht ik dat voor het geval het... dat te doen. Okay, we gaan verder. Het tweede gedeelte van de les. Ik heb gezegd ook aan jullie dat. Als we gaan, hoe hoger we gaan leren, hoe meer ook weerstand in, zullen wij ervaren in de, in de, in de vorm van ook van dat wij gaan over alles praten maar proberen wij vluchten van het geestelijke in, in allerlei andere praatjes maar om vluchten van omdat zo is het en dan moet je wel op de hoede blijven want zo is het anders wat ook het slechte beginsel leert ook samen met ons en wil ook wil ook profiteren daarvan van het geestelijke duiveltje luistert altijd mee. En we moeten zeggen: het is niets anders. En het duiveltje moeten we ook niet zo precies. Hij moet op een of andere manier zo doen dat, dat uh, laat hem dat wel doen, maar je moet niet gefixeerd raken op zijn aantekeningen. We ik? aantekeningen. Op zijn. We zeggen dat op zijn adviezen moet je niet ingaan. Dan moet je stap, stap voor stap leren wat zijn dan zijn adviezen. Hoe kan ik dan weten wat zijn adviezen zijn? Wie aan het praten is. Hoe kan ik dan weten wie aan het praten is? Ik geef je dan een regel wat een interessante regel is wat ook mijn leraar heeft me gegeven. Ja. Mijn leraar heeft ook gegeven. Zijn, mijn leraar leeft altijd. En die heeft ook zo gezegd dat eens bij jezelf want jij weet niet wie, wie, wie, wie, wie bij jou praat maar misschien is het wel toch iets goeds in mij die praten. misschien toch wel iets goede wat in mij zegt onthoud dat zet het ergens in een kader waarbij jij dat altijd te zien hebt gekregen ergens in je pagina want ik kan niet altijd herhalen dan. want komt bij mij op en dan is het weg en ik weet niet wanneer ik het iets zeg, wanneer ik het nog een keer zeg. Dat is niet van mij. Maar. Welk ijzelbruggetje bestaat? Welke aanwijzing bestaat? Hoe kan ik dan een beetje enige. enige. Knop, enige houvast hebben? Nou. Als van binnen wordt bij jou ingefluisterd. Van binnen. En jij weet niet wie dat is. Is het nou van duivel, of zo zeggen we gewoon van duiveltje, of is het dan van mijn goede kant, van mijn ware persoonlijkheid, die graag naar de wetten van het heelal wil luisteren en, en naar zijn uh, vervulling komen? En zo gauw mogelijk. Nou, dan is het zo dat als datgene wat in, in, bij jou ingefluisterd wordt, van jou geen inspanningen zou verezen om dat uit te voeren, wat jou ingefluisterd wordt, dan komt het van de duivel. Iedereen begrijpt het? Nog een keer. Als er iets wat in jou wordt ingefluisterd bij jou, in je hoofd, in je hoofd zegt in jou iets, in je hoofd zegt, of in je hart zelfs, je geeft je advies zeg, doe dat niet, of doe dat wel, of doe dat, of doe dat. Als wat datgene, datgene wat bij jou wordt ingefluisterd, als je dat uh, ter uitvoer zou brengen, en als dat jou geen geen inspanningen, als je daarbij geen inspanningen noemenswaardige inspanningen zou moeten doen, dan komt het van de duivel. Want hij wil liever dat jij niets doet, of jij dat doet, of jij doet op de manier waarbij je geen inspanningen hebt. Waarom als je geen inspanningen levert, dan hij profiteert het alleen voor jou. Hij gaat, gaat, zegt jou, ga lekker genieten, ga lekker relaxen. Ah, jij gaat relaxen op dat moment. Hij heeft dan de kans om jou te zuigen, want jij zit ligt net zoals op een operatietafel dan op dat moment en hij gaat jou zuigen op dat moment hij gaat nou dan stop die dan net als een bloedzuiger stop die dan of een, of een bloedzuiger of een chirurg soms is het wel lekker op elkaar en, met, en dan die gaat dan bijvoorbeeld bij jou die, chirurg, die gaat bij jou bijvoorbeeld iets een bloed van jou aftappen of iets anders zo doet het ook de, de duivel bij jou dus als, bij het, als die nog een keer, iedereen begrijpt het? Dus als je bij het uitvoerder van geen inspanningen hoeft, hoeft aan de dag te brengen, dan moet je weten zeker dat het van de duivel komt. Maar ja, je doet met inspanningen iets van jezelf overwinnen. Precies, natuurlijk, alle inspanningen doe je, als je inspanningen doet, dan overwin je iets, absoluut. Niet inspanningen dat jij gaat natuurlijk met handen en voeten in Hoeft niet hoef je, je? En maar als dan iets bij jou wordt ingefluisterd waarbij het in, impliceert dat jij inspanningen moet leveren om het te bewerkstelligen ja, dan komt het van de goede kant van de rechterkant anders komt het van de linkerkant beide zijn nodig ook watgene wat wij noemen de duivel is absoluut noodzakelijk je moet hem niet negeren want hij wil graag jou afleiden, Maar als je overeind blijft. Dan groei je. Kijk je het? Dan groei je enorm. Telkens groei je. Maar als je hem absoluut negeert. Ja, zoals. Uh, dan, dan natuurlijk. Dan. Uh, dan, jou, dan de helft van jouw, Van jou. Van jou. Scheppende krachten gebruik je gewoon niet. Ik wil het niet zien. Kijk ik ik zie het niet, ik wil het niet zien. Nou, als je dat niet wil zien, maar die krachten bestaan wel, nou, dan gaan ze knagen aan jou. Totdat jij ze wel gaat zien. Totdat jij, God, behoeden, een probleem krijgt. Of nog een ander probleem, nog leed, et Omdat jij wil het niet zien. Je wat heb je Onthoud dat er goed Dus die dat regel, die regel van wie van, van die twee, daar moet je goed dus in de gaten houden. Dat is dan als ijzelbruggetje als voor jou zo. We gaan verder naar zover. Maar het is erg goed, daarom uh, begrijp ik ook dat ik voel wel na twee jaar dat ik nu in, het, in de pauze meer gesproken wordt en diep en harder gesproken wordt. En natuurlijk is het begrijpelijk. Natuurlijk omdat het, hij wil jou eruit halen van dat want jij profiteert niet zoals je dan met het geestelijke bezig bent dan wil die graag dat en je hebt net geïncasseerd iets flink aan aan heligheid aan overeenstemming met de, met de geestelijke en anders komt er een pauze dan wil die direct jou afpakken wat ja. het kan dus op dat moment probeer altijd ook op de hoede blijven ook straks als je gaat nu met de trein of met het weg naar huis. Ook daar niet veel praten in de trein of dat of dat. Want dan wil je graag nu geven als het ware. En dan gaat het helemaal mis. Want, die, want het geven, dat is dan, je doet het absoluut geen inspanning nu om te geven straks in de trein. Je hebt het ook zo van zoger meegekregen. Dan kom je in de trein en je wil praten met iedereen. Weet je je wil je hart nu helemaal uitspugen naar buiten, alles wat jij, dat is allemaal wat jouw jou slechte beginsel aan jouw linkerkant, jou suggereert. Weet Want straks heb je jou, haar, jou uh, leeg uitgespuugd door praten met jou, met wat anders, bla bla bla bla bla. klaar, alle kracht wat jij hebt allemaal geïncasseerd, natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijke. Alles wat je nu hebt, blijft leven, eeuwig. Wat wij lezen, leren met camera's. Maar aan de andere kant, jij kan het gewoon tijdelijk verspillen nu. kan gaat directe tijd verspillen. Dus wees oplettend met je mond. Zeg weinig. Wat je nodig hebt op je werk wel. Maar praat niet, praat niet veel. Ook niet met je partner. Niet, waarover? Doe. Doe iets. Doe, doe, doe veel, maar praat weinig. Nee, dan zijn dat ook dus alles komt overeenstemming Alles het komt van boven. Ja. Nu de laatste regel van de eerste alinea laat ik zeggen van links, van de kolom links. En daar staat iets tussen hakjes. Als er iets toch tussen hakjes staat, betekent verwezing naar iets. Hij zegt hier ook verwezing. Hij uh, oh, zegt ook hier bijvoorbeeld bij Shell, Eser, Asfirot, dus het uitleg van Tinsfirot. Hij zegt waar je kan het nog lezen. Het is het waar het is je kan het ook het psychale, nog lezen dus het ook is het psychale, het is het het voorlopig, haal het, wij lezen dat niet, dat is niet interessant, dat is verwezing ook weer, nergens. Zo leren we omgaan met de bladzijde van zo. En daarna een tijdje, zeer snel, zal het een gesneden koek voor ons zijn, maar wij zien wel dat het, ik bedoel om te lezen, iedereen van jullie zal gaan lezen, begrijpen, langzaam. Niet vrezen niet, dat je het niet kan. Daar gaat het niet om. Alles gaat stap voor stap van jouw worden. Volgende linie. We da, zeg je tegen ons. We da en weet. zijn dat de sot betekent geheim of essentie letterlijk is het geheim dat het geheim van zeven dagen van de schepping van de scheppingsdaad brishit is is scheppingsdaad betekent brishit betekent uh, komt wel de eerste woord van de Torah dus, dus en dat dat heet in het het heeft een term, zeven jmei vrishit, zeven dagen van het begin. Oké, okay? dat betekent zeven dagen van, het, van het, de scheppingsdaad. Dan zegt hij ons, weet, dat het geheim van zeven dagen van de scheppingsdaad, wat in de Torah staat, dat is ook weer een afkorting hei en samig dat is de afkorting van hoesot dat is het geheim of dat is de essentie van de hoesot vaak wordt het gebruikt hoesot, dat is het geheim uh, van bet hapartsufim van twee partsufim Zeer Ampin. Venukwa. De Atsilut. Dus. Dat zeven dagen. Waarover de Torah spreekt. Van in zeven dagen werd. De wereld geschapen. Dat is. Verwijzing. Dat is dan Zeer Ampin. En. Noekwa. Van de wereld Atsilut. We hebben gezegd, er zijn vier werelden geestelijke. Dus vier vormen, vier, uh, hoe het? vier lagen van het ervaren van het, van het geestelijke. En ook in het geestelijke, bestaat ook in het heelal, ook vier lagen van krachten die ook heten werelden, wereld, de geestelijke wereld. Dan wat zegt hij ons? Waarom is het niet in Vijf bestaat ook. Vijf is dat we hebben geleerd van, vanaf de vorige, vorige cursus, vanaf de les 39, hebben we het goed opgebouwd, qua tekening en alles. De eerste wereld was, de eerste emanatie, de eerste wereld die geëmaneerd werd, werd Adam Kadmon. Herinner je? Wat boven de taboe is, boven de eerste. Maar die tellen we niet mee, want we, onze origine is niet daarvan. Onze origine is van de tweede wereld. Hij is te, het is te eeuw voor ons. Daarom, daarom, omdat wij daaruit niets ontvangen, wij zullen daarvan pas beginnen ontvangen na de komst van de Messias. En daarvoor niet, daarvoor ontvangen wij alleen uh, uit die vier werelden. En daarom hebben we ook gezegd: de naam van de schepper, de eeuwige naam van de schepper, is ook Hawaii. Vier letters. Hey, maar daarvoor bestaat nog zo'n zo stipje van de jood. Dus vijf, toch vijf, maar toch vier werelden die wij, good social jood. Dus vijf werelden die wij, vier werelden die waar wij ontvangen, licht van. Hey, daarom zeg ik dat ook, dat wij hebben dus vier werelden. in ja. begin. Dat komt straks. Niet vooruitlopen, maar dat alles komt in de zoger. De okay. zoger moet ons leiden en niet ik. Ik denk, ik wil alleen functioneren hier. Ik ben niets anders. Met... Moet ik alleen functioneren. Dus even kijken wat hij zegt. Dus dat de zeven dagen van Brigitte, van het begin, van de soort dat is, twee, bed betekent, niet een bed met een Apostrofje daarbij. Dat is ook een afkorting, dat is ook een aanduiding van een cijfer 2 in het Hebrew. Tweede letter van het alfabet wordt aangegeven door. Het, door dat is dan 1, dat is 2, sorry. 2. Dan zeg je dat, wat betekent die 7 dagen van de schepping? Dan zijn die 2, partsofiem, zeer aanpien en maalgoed. Even kijken, langzaam. We hebben gezegd. Er zijn vijf spheroten. Ja? Overal. Keter, Gochma, Zekeke, choketer, go Gochma, Bina, Tiferet en Mal. Tiferet is ook Zeerampin. Ja? Zeerampin. zeerampin. als partsof. Dus als een hele eenheid van krachten. En maalhoed is, of noekwa, hij zegt hier dat noekwa is. Um, maalhoed is noekwa. Ja, zo zegt hij. Ja, noekwa. Tiferet of tewel zeerampin, bestaat uit hoeveel sferot? Zes. Ja of niet? Tiferet de vierde sfera, Of de vierde parsoef. De vierde geestelijke eenheid. Zeerampin. Bestaat uit zes uh, elementen. Ja? Zes sferot. Ja of niet? Zes. Geset, Gwura, Tiferet, Netzach en Hoth. Zes. Plus qua Zeven. Dat zijn de zeven dagen wat een Torah schrijft, over de zeven dagen van de, van de scheppingsdaad, dat heet ook Breschiet, in den beginnen. Zeven. Iedereen ziet het. Dat is geschapen. Dus, in de geestelijke wereld, in de Atsilud, bestaan vijf parsofiemen, heeft je ons gezegd, ja? Arihampin, Lange gezicht, dat is Chogma. Dat is een kracht in het Hilaal, besturingskracht in het Hilaal, dat ketter is. Dan onder hem staan afgeleden daarvan, voortbrengselen daarvan, zijn Abba Vahima, vader en moeder. Die staan onderaan, ja, Omdat Arihantin omdat Keter is Sphira en Arihantin is Partsuf. Het is allemaal hetzelfde. Of wij spreken van Sphirot, of wij spreken van Partsufim. Oké? Okay. Okay. Sphira is alleen maar emanatie van het licht. En uh, Partsufim dat zijn al opgebouwde krachten als gevolg als, uh, als, hoe zeg ik dat, die uitkwamen uit alle hoge geestelijke logica. Het is absolute logica wat we leren, absolute logica we leren. Het is niet iets, dus er kan niets ontstaan zonder iets, zonder een reden. Altijd reden en gevolg. Het is niet iets komt dat op straks spontaan is, het is allemaal, als je ziet iemand op een toneel of iets anders, die spontaan, erg geweldig spontaan iets doet, echte spontaniteit komt omdat door een geweldige discipline van binnen, geweldige, uh, zeg ik dat, opbouw van, van reden, en gevolg, reden, gevolg. Van één reden komt weer gevolg. Van het gevolg, gevolg is gevolg van een bepaalde reden, maar tevens is reden voor een ander gevolg. Geen? Zo zie je ook vaak men, vakmensen, die dan erg geweldig zijn op hun gebied. Omdat ze hebben allemaal zo alles van het begin af aan opgebouwd van reden, gevolg. Volgende re gevolg is weer een reden. ...voor een ander gevolg. Dat is wat wij ook gaan doen met zoger. Allemaal dat... Uh, ...niet geredenier... ...maar oorzakelijk. Niets kan ontstaan zonder iets. We dat? Dus ook... ...ook bij ons zal natuurlijk altijd zal blijven... ...een stukje onbekendheid altijd blijft. Maar de bedoeling is dat wij ons innerlijk... ...meer en meer gaan... Differentiëren naar kracht. Dat het voor ons, dat het wat nieuw, wat nieuw bij ons, een brok gevoel, brok gevoel is. Niet gedifferentieerd, en dan een beetje zo, duizelen, of weet ik veel, duizeling, of weet ik veel, en allerlei. Dat gaat het allemaal structureren van binnen. Dat is wat zo grond zal leren. Dat weet niet laten op zijn beloop, niet, niet opgevraagd, die kracht. Dat wij gaan naar de, de graaf binnen, al ons leven leven wij. En dan hebben wij nog, weten we nog absoluut niets van onze eigen krachten, die bij ons hebben gewerkt. <kuggen> Is het dan niet ellendig om dat zo die, die manier te leven? Maar moeten we hier nog een keer komen, nog een keer komen, nog een keer komen? De ziel, wat je niet hebt volbracht. Dan moet je nog een keer komen. Nog een keer ellende. Een andere ellende. Totdat, totdat jij dat allemaal volbrengt. Wat hier staat in de zomer. Natuurlijk komt wel een moment. staat ook geschreven in het Torah. Dat elk vlees zal zien. Dat zal de God zien. Dat de wetten van het heelal zal ervaren. En dan zal niemand elkaar hoeven het Torah leren. staat staat zo geschreven. Maar voorlopig. Voor onze generatie. Wij zijn bevoorrecht in onze generatie, ik bedoel ik, onze hele generatie is bevoorrecht om zoger te ontvangen. Eigenlijk wij zijn de eerste generatie ooit die gegund is, omdat wij zijn zover dicht bij de komst van de Messias, de Sheer, dat de ons gegund is om de Torah in ontvangst te nemen. Ontvangst betekent dat jij het ontvangt. Niet als baby dat gevoed wordt met allerlei pap en dat de moeder stopt dit in zijn mond. Oh. Zo, die wil het niet. Maar dat wil graag willen. We hebben geen andere keuze ook. Maar toch, dat wil het graag willen. En dat is onze generatie, dat wil ontvangen in de Torah. En Torah werd nooit ontvangen. In elke generatie waren alleen maar enkelingen die Torah ontvingen. Maar de massa ontvangt absoluut geen Torah. Een religieuze mens ontvangt Torah. Hij heeft het absoluut niet nodig. Ja, hij zegt nee. Hij zegt ja, hij zegt wel nee. De een zegt ja, dan zeggen we nee. Heel goed wat hij zegt. De, de religieuze mens heeft absoluut geen Torah nodig. Hij heeft regeltjes nodig. Wat moet ik nu doen? Ah, nu is het tijd om het voor het gebed. Oké. Okay. Nu wat moet ik doen? Uh, nu moet ik iets, vandaag moet ik iets, iets goeds doen eh, voor die uh, Hij verdient, op die manier leeft hij zo. Het is niet erg. Het is natuurlijk nodig om religieuze mensen, ik bedoel gewoon religieuze, ik zeg niet het religieuze. Ik denk dat wij zijn nog super religieus. <laughs> bedoel ik? Maar bedoel ik bedoel niet religieus in die zin. Natuurlijk, uh, religieus betekent. Die hangt aan bepaalde religie. Oké, okay. nou, dat die de geloofde religie. Als zo'n mens die religieus is, die geloofde, die aanhanger is van een van de religieën, weet je wat de, met die ziel gaat, gaat gebeuren? Als zijn ziel verlaat de aarde, en die keert terug naar de hemel, en dan zo, zo dat is niet ik wat ik zeg. Dat zijn ziel komt naar boven. Naar zijn plaats waar, het, waar het vandaan komt, naar de bron, altijd komen we naar de bron terug. Waar we vandaan komen. Iedereen zijn eigen bron, maar allemaal in één een, in een, een geheel. En dan wordt het de ziel gevraagd, wat heb je gedaan hier op aarde? Want alleen op aarde bestaat werk en correctie. Nee, niet in buiten, niet als de ziel bevrijd wordt, daar is geen correctie. Natuurlijk, daar ziet de ziel zie je, precies wat hij nog niet gedaan had. En natuurlijk, dat is het ook een soort, een vorm van, van bepaalde uh, ervaringen, et cetera. Maar de ziel wordt gevraagd van de gewone mens die, die daar komt. Die zegt, wat heb je gedaan? Zegt, ik heb 67 jaar, heb ik, of heb ik, ben ik naar de kerk geweest, naar de synagoge geweest. Elke dag heb ik gedaan, ik heb een ziekenhuizen, ziekenhuizen bezocht. Ik heb brood gegeven aan de armen. Helemaal prachtig, mooi, geweldig. Gesproken. Nou, wat wil je nog meer? Ik heb armen gewoon op straat gezien. die Helemaal junk, junk was, junk, weet het, en veel was daar met de cocaïne, et Ik heb hem opgetild. Ik heb hem brood gegeven. Ik heb hem geld gegeven. Dan kon je nog verder gaan. Kopen cocaïne. Maar, geef niet. maar ik heb hem geholpen. Man. Maar dan wordt gevraagd aan deze mens. Ja dat is allemaal prachtig en mooi. Maar. Dus komt de, schep, de, de, de stem voor de schepper. Die zal zeggen. Prachtig en mooi heb gedaan. Maar je hebt. Wat wil je hier. Wat kom je hier te doen. Jij moet naar degene gaan, voor wie heb je gediend, aan wie heb je gediend, je hebt gediend religie, je hebt gediend de kerk, of je hebt gediend de synagoge, je hebt gediend de liberale jodendom, je hebt gediend de orthodoxe jodendom, je hebt gediend de chassidium, weet je, die met een lange periode lopen, dan, die altijd vrolijk zijn, allemaal nirvana, of die anderen, die anderen die allemaal somber zijn, die het moeten buh, buh, buh, buh. Jij hebt, hebt die gediend. Jij hebt die gediend. Jij hebt allemaal die anderen gediend. Ga naar je baas. En vraag van hen beloning. En niet bij mij. Maar, maar ja, ik heb vijftig jaar goede dingen gedaan. Maar hoe je hebt goede dingen gedaan. Ik heb, ken jou niet. Zegt de schepper dan. Begrijp ik bedoel. Enorme teleurstelling komt een mensen te zien. Maar een mens zal zien dan dat alles wat hij gedaan heeft. Had hij gedaan voor zichzelf. Naar de kerk gedaan voor zichzelf. Naar de synagoge gedaan. Naar zichzelf. Voor zijn eer. Voor zijn kinderen. Al wat is nou verkeerd daarvan? Het is niet voor de schepper. Het is niet voor de naam voor de schepper. Begrijp je dit? En wij leren dat. Zoger kan je niet leren voor jezelf. En dat zal bij jou ook altijd als Jij zal het zien, als je straks voelt, meer gevoel voor Dat betekent dat de schepper jou gaat liefhebben. Wat betekent liefhebben? Dat jij overeenkomt naar eigenschappen van, met hem. Als een kind, als een vader een kind is, en een kind gaat goede dingen doen, en de vader, terwijl de vader goed is, dan gaat, gaat vader hem van hem liefhebben. Hem lief Hij gaat niet ergens anders of dat dingen. doen. Zo is het ook hier als wij gaan ons in een brengen met de schepper, betekent dat wij alles gaan doen omwille van hem en niet om mijzelf dan verkrijgen we het leven dat is het hele, de hele klus en wij denken nee, ik ga, om, ik ga ontvangen ik ga hebben, hebben ik wil hebben en dan uiteindelijk komen, komen we dan komt de mens dan op die manier bedrogen uit en waarom Dus zeven, vier werelden hebben, we, hebben we gezegd. Maar voor ons is belangrijk dus absoluut. Van absoluut komt, want absoluut is het de wereld waar al het hoogma komt. Vandaan. Hoogma is het licht van de schepping. En wat hij zegt dan, de Zeirampin heet, of Tiferet we hebben gezegd. Of zeerampin. Dat is allemaal hetzelfde. Alleen geveerdheid dat is sfera. En als wij spreken van. Parsuf. Parsuf dat heet zeerampin. Parsuf. Ja? Of samen met Nukwa. Heet het zon. Zeerampin en Nukwa. Samen is het zeerampin. Afkorting ja? zie Dus dat hij begint met Z. Ja. v Is n. Noekwa, nee, zon. Zon betekent zeerampin en Nuqua. Dus de, de paar, de lagere paar van mannelijk-vrouwelijk, van de wereld het ze moet, waaruit al het bestuur uh, komt naar in het heelal. Zeerampin en maalgoed. En van hem, dat is de wereld. Dat is wat noemen we, noemen dat de wereld. Oké, okay. rampen en maalt. En we zullen zien, dat is, dat is, en daarom is het, de Torah begint zeven dagen van de schettingsdaad. Dat heet, Zain Jimei brishit. Zeven dagen van het begin, als het ware. Daarom telt het ook zeven dagen. Want dat is geschapen. Dat komt langzamerhand, zoger gaat ons stap voor stap nu helemaal uitkouwen, feintjes laten ons voelen waar het over gaat. Wat is de schepping? Wat is de scheppingsdaad? Wat betekent dat? En die langzamerhand gaat ons zeggen hier, dat is zeerantin en maalgoed. Ja, dat is die Tiferet. Ook Tiferet is ook zeerantin. Alleen heb ik hier geschreven op het bord. Ik laat het zien. Uh, in het Hebreeuws keter. In het, in het Nederlands. Als spherot. Keter, Chochma, bina, tiferet en maalgoed. Alles bestaat uit die vijf. En die tiferet. Die de zesde. De, sorry. De vierde sphera. Die bestaat uit zes. Dus dat is geschapen. Je en eenmaal goed. Dat, is, dat, is waar, dat is waarover gesproken wordt: dat het geschapen werd. Zo, nee. so, ik moet het even dit nog mee corrigeren. Dus dat is dan die vijf sferot. Of vijf partsofim. Van, van Arihantim. Keter, we hebben gezegd ook: andere naam van Keter is, als partsof, is Arihantim. Okay, is Aba, a father. Okay, and Bina is Mother, Ima, Ima. heb ik I have not geschreven. Ima. Can you write it up? Ima. You have for yourself, Ima. Tiferet is Zeiranim, and Malchut is Nukva. Dan hebben we hier. Dat is. Dat is ook. Arig Antin. Dat is ook. Aba, Ik schrijf het wel in. Zo je dat in andere lettertjes ziet. Dat is, is dezelfde letter. Maar het is een schrijfletter. Zo moet je het doen: schrijfletter. Dat is een beetje leek op een drukletter en dat is hetzelfde, maar schrijfletter. Schrijfletter 12 wordt zo geschreven. Leer ook die schrijfletters ook. Dat is het handig voor mij om dat, om dat te doen. Anders ja. moet ik zien, als, moet ik allemaal die kalligrafische dingen doen. Ik zo kalligrafisch daar doen. Of bed kan ik ook, moet ik zo kalligrafisch doen. Kost ons state. En, en. Dan bina. We hebben gezegd dat is dan IMA. Een paar lessen, misschien ga ik het wel doen. IMA, IMA, ik hoog weer dat alles En tiferet, dat is wat wij noemen dan, laten we zeggen zo, zeer ankens, ZE ZE zeer, zeer, zeer, zeer, zeer ankens, so is afkorting. So here, And that is NUKVA. Okay. So, NU. Okay. ik some of words NUKVA. Okay. IMA. ABBA. Sorry, dat is hier dus hoeft geen, zeg ik dat, aba, zoiets. Oké? Abba, oké, dat is Abba, okay. Oké, okay. nou, dat is ketter, alles bestaat zo. Ook de wereld, ak, ab adam kadmon, wat die wij zeggen, dat wij daar geen, niet beïnvloed van worden. de eerste wereld, die we niet behandelen, een klein beetje behandelen. That's a that's a spherot. That's a that's a spherot. Yeah, spherot. That's a not a and that's a part of him. Maar het sufim uitgang im betekent mannelijke uitgang meervoud, fout well, we zullen dat allemaal leren en dat is dan wat hij zegt ons dat is van wereld wereld absoluut oké okay. absoluut oké okay. en wat was het dan geschapen nou, de wereld Ceroed was al, al, al, al, al gecreëerd voor de mensen geweest. was. En daarna, daarna, onderan, onder de wereld Ceroed, werd Bria, Bria, en dan yetzira nog drie wereld. En Asiya. Oké, okay. en dan nog onze wereld. Onze wereld. Eh, wereld. Oké, okay. okay. dan zeg je dat dat is. Die twee, die drie. Sorry, die twee. Zeerankin telt zes in zichzelf. En ook is één. En samen is het zeven dagen van de scheppingsdaad. Scheppingsdaad. Oké. Okay. Iedereen ziet het? Je En alles wat boven is, komt natuurlijk naar beneden. Alles wat boven is, komt. Dus, bria komt van het woord scheppen. Dus, van die twee van die twee krachten, zeerampin en maalgoed, alles wat daaronder is, is gebouwd. Dat heet de wereld. Zeerampin en maalgoed, dat is de wereld. bedoel de wereld, Olam heet het. Waar mannelijk, vrouwelijk is, dat is de wereld. Dat is wat die zeven dagen van de, van de scheppingsplan komen van die zeerampin en Malchut. Dat is wat hij ons vertelt. Oké? Okay? Dat is wat, wat hij ons vertelt. Maar natuurlijk spreekt hij ook dat dit hier gebeurt. Het. Dat dit wat de uitwerking van die twee op Bria en en Sia. Komen we. Stap, stap, stap. stap, stap. Je ziet dat dit. Je zult stap voor stap zien, misschien nu al merkt u het, dat dit een studie is. Dat dit een studie dat is een geestelijke wetenschap. Dat dit absoluut niets met religie te maken heeft. Absoluut niets met religie. We hopen wetten van het heelal hebben, absoluut niets met religie te maken. Absoluut niets. De wereld is ook niet gemaakt om, uh, om religieus te zijn. Begrijpt u dat? Religi Ik bedoel. Twee, kra twee krachten bestaan. Rechts en links. Genade. En gestreundheid. Dat is de wereld. En dat, dat vinden we ook uit uitdrukkelijk natuurlijk vanaf. Deciferet en. en. nokwa. Dus, zoals we, dat, leten, we zullen dat allemaal leren, de oorzakelijkheid. In ons gevoel leek het wel. dat het, het, het iets onbekends. Iets, we zeggen het oneindigs, absoluut oneindig, natuurlijk. Maar de bedoeling is om die oneindigheid te penetreren. Altijd blijft oneindigheid, natuurlijk omdat de schepper is oneindig. Omdat de schepping is anders als het einde zou zijn. Dan Wat zou, wat zou, daar, wat zou daar leuks van zijn? Wat, wat goed zou kunnen komen van iets wat eindigs is? Dus hebt u een object gezien in de wereld dat eindig is? Ja, die einde heeft, dat einde heeft, dat daarvan iets goeds kan komen. Daarom ook in onze, ook in, de, in het heelal, komt alleen het licht van eindsof. Komt niet van in, niet van de maalgoed, niet van dat. Allemaal zijn, zijn dat de doorgeleideren. Doorgeefluiken, de, kracht huh? Doorgeef de krachten die doorgeven, het licht van oneindigheid, eindsof, alles komt alleen van eindsof. Al deze krachten zijn alleen maar, alleen maar uh, bekledingen als het ware. Krachten die uh, uh, ver, verhulingen van licht zijn. Die zijn natuurlijk nodig, want anders zouden we niet kunnen bestaan zonder die, zonder die verhullingen. Aan een staat, dit is licht. Precies, precies. Dat is boven Adam Cadmonis. Dat is het licht wat uitkwam uh, van Atsmuto, van, van zijn essentie. Van bestaat zoiets als iets wat als het ware, iets wat, ook mooier nog zo misschien, iets <coughs> van. Uh, boven de schepper zelf. De schepper betekent de naam van de kracht in zijn hoedanigheid van het scheppen van de wereld. En boven dat, en dat uitkomt, komt uit van zijn essentie. Daar we kunnen we het absoluut niet penetreren, begrijpen... Wat zijn essentie is. We kunnen alleen op uh, beginnen, begin van het begrepen zorgen, zorgen dat zeer snel ons zal dat vertellen. Wat kan en wat niet kan begrepen worden. Dus wij begrijpen alleen vanuit de scheppingsidee. Het idee van schepping kwam ook van zijn essentie. Ja. Wat is zijn essentie? We weten niet. Wat is het scheppingsplan? Wat is de idee, wat is de hele, waarmee de hele schepping doordrongen is, om uh, behagen geven aan de schepsel. Dat is het scheppingsplan. Het behagen geven aan zijn schepsel. Maar wat is behagen, wat wij begrijpen van behagen, wat behagen is... En wat natuurlijk wat de schepper begrijpen, dat zijn soms verschillende dingen. Voor ons is het soms, is natuurlijk een, een, egoïstisch. En van ons ook niet gevraagd wordt of wij doen het egoïstisch of het niet egoïstisch. Maar wij moeten op een, bepaald, op een bepaald moment inzien dat het veel hoger, veel uh, echter is om te geven en om dwang alleen om te geven, maar dat leren we alleen van zoger. Je kan praten daarover, dagen, jaren, ze praten ze geven al die cursussen, uh, twintig jaar praten ze over geven en ze leren van geven, maar geven, vergeven, ooit. Oh, oh, Oké, okay. dus we leren van zoger dat zoger zelf ons gaat leren. Wat het is allemaal. Zonder dat wij dat. Zelf met ons hoofd. Uh, gaan berekenen. Dus wat hij zegt dus. Zeerantin. En nukwa, Dat zijn die twee. Waar, uh, dat is dan zes sferot. En één sfera. Dat is dan de zeven dagen. Van waarover de Torah spreekt. Oké. Okay? We begrepen langzaam gaan waar het over gaat. We gaan verder. Ah, we zijn al bijna klaar. Um. Dus, Revruzid, uh, Zijn is weer Hier was je nu. Zijn sfeerot. Oké, okay. okay. okay. <taps> zijn sfeerot. Oké, daar weet ik het wel. Oké, okay. dus <taps> ga je eens bij hem zijn sfeerot. We beginnen met de derde, derde regel. Zijn sfeerot. Dat Zeirampin we wat we hebben al heb ik al uitgelegd. Zeirampin en ook wat dat in in in handen zijn zeven sferot hebben gezien dat zes plus één en hij, hij noemt ze Hagad negi omalhout ja want deze is deze tiferet is bestaat uit zeset kvara tiferet netzach god jisod zes en de laatste is malhout ik schrijf het niet weer uit, we hebben dat allemaal al gehad hier in 6, 6 en 7. En hij noemt, hij noemt hem. verkort, zie dat Hagat Nehi. Afkortingen. Geset, zie je beginletters daarvan. In de derde regel, tweede woord. En het derde woord is Hagat Nehi. Hagat is Geset Gwura Tiferet. Afkortingen. En dan, zo goed, je soot, hoe goed. Zeven. Oké? Okay? En dan zegt hij. Nee, lam het niet. Welke lam het? Hagat nehi. Hagat nehi. nehi. Ziet u dat? Hoe goed? Hoe goed? Ah, wat, wat, wat bedoelt Karin is het volgende. Na goed, ziet u maal goed? Het woord maal goed? Ziet u een woord maal goed? in het midden een beetje van de derde regel, dan staat het afkorting kanaal, kanaal. Kanaal is een afkorting, vaak zullen we dat tegenkomen, dat betekent kaniskar la el, zo kaniskar, kaniskar la el, en voor ons is het gewoon kanaal, zal ik zeggen, kanaal betekent zoals, zoals hierboven genoemd werd. Ja, zoals, zoals hierboven genoemd werd. Zo bestaat ook in het Hebrews dezelfde uh, uh, Zoals boven, hierboven genoemd wordt. Kanaal. En wij zeggen: kanaal betekent, als we zien, kanaal betekent. Zoals we boven hebben het al over gehad. En we hebben ook, hierboven gezegd: al, ja, in de vorige linie hebben we ook gezegd. Zie dat de tweede, tweede regel van het einde van de tweede regel van de bovenste linie en staat: ook. Ses virot. ses virot chagat, nehi. Ja? of, of nog, nog dus dat wil je zeggen kanaal, kanaal betekent dus kaniskar lael afkorting weer afkorting, kaniskar la el, zoals so werd genoemd boven, Lael boven so we gaan steeds herhalen dat wordt eenvoudig, net zoals je spreekt met je kind veel vrouwen zitten ook hier Sommige kinderen waarschijnlijk. dat Zoals je spreekt met je kind. Je, zeg, je gaat naar ergens naar een, ja, naar een, even naar bootjes kijken. Dat is een bootje. Dat is dat. Zo moeten we ook leren hier in het geestelijke op dezelfde manier. Dat zullen we ook absoluut snel en doeltreffend leren. dat Zonder inspanningen eigenlijk in, in, met, met onze hersenen. kind ook heeft als het, als het ware geen hersenen. Wat, wat, is, wat, is een, wat heeft een kind? Een kind, kind heeft een enorme verlangen om, om, om, om te leren. Wat is dat? Mama, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Niet dat hij wil dat, dat weten, maar hij wil leren. Hij, hij Kijk naar die ogen, hoe ze leren. Want zo moeten we ook leren, net zoals als kinderen leren. Dan zullen we absoluut halen. We zullen sowieso halen. Kijk, kanaal. Als het is al negen uur geweest. Iedereen misschien, iemand, iemand heeft dat moeten met de auto straks. En, uh, misschien een, huh? Huh? Of, of Zullen we nog een paar minuutjes weer doorgaan? Okay. Dat is alles hangt van jullie af. Kijk, ik zou, ik zou de hele nacht willen doorgaan, absoluut. Voor Hetzelfde geld. Nog voor hetzelfde geld. Niet overuren, dat jullie hoeven mij overuren niet betalen. Alles hangt van jullie wat. Zeg maar als je wil dat Als jullie willen donderdag dat we gaan op donderdag tot 12 uur, tot, tot tien. tot alsjeblieft. Ik bedoel wat je wil. Of eerder beginnen, dat we niet doen. Maar één keer per week natuurlijk, want anders wordt het voor je moeilijk. Dan zijn er scheidingen komen. Dan, hoe kan je dat verkopen aan je vriend, aan je man of je vrouw die zegt hij ligt in bed en hij weet ik veel wacht om, waar, waar dan ook om, en jij zegt ik ben met zoger bezig, de hele dag ik was met zoger bezig, nou is het nou kan je het verkopen dat, aan dus, je man Hij begrijpt het niet en zegt nou, dat alweer maar het is alweer smoesjes wat is voor hem zoger dan Oké? Okay. Okay. Okay. maar alles ja, oké. Okay, als alles, laat zoger voor jou dan betalen <laughs> jou, jou, ja, ja betalen en alles. Maar alles <coughs> hangt van jullie af. Het hangt geen over jullie. Dus als jullie willen dat. Oké. Okay. Asher. Okay. Asher. Ba'elu. Asher ba'elu aktuvim, Dat. Asher. Ziet u dat in derde regel? Twee laatste woorden. Asher ba'elu aktuvim Dat in deze versen. Eigenlijk geschriften. De masse Breshid. De masse betekent daad van de daad van Breshid. Breshid betekent in den begin, dus in de scheppingsplan, scheppingsdaad, wat wij noemen het, maar vanaf nu zullen we that, nu dat noemen. Dat we dat bij Zo so begint ook de Torah. Bris uh, uh, niet bij er. Daar is het uitgelegd, in deze versen dus, in deze is uitgelegd niet bij ER, Ech, kijk eens aan, Eh, abba, wehima. daar is het uitgelegd hoe aba wehima, hoe vader en moeder, die parzufim, ja, twee krachten parzufim. Van, ze, van, uh, van het ja. Ima, Hoe vader en ima en, en moeder hem die zijn oftewel oftewel en bina, ja, en bina, het zilu hebben uitgebracht, uitge, uit laten stralen. Het ziel het is niet alleen scheppen, het is, het is Schepen, zijn in het, in, wij zullen we zullen leren verschillende vormen van uitbrengen van iets, ja, van het scheppen. Als er iets, uitge, als er iets uh, voort, voortgebracht wordt in de wereld absoluut, dan zeggen we dat, gebruiken we het woord absoluut. of wortel absoluut. Als we emanieren, precies, dan zeggen we emanatie, emaneren we zullen in het Nederlands zeggen. En manieren als het iets is uitkomt uit in Atsilut. Langzamer zullen we. Als het iets komt uit Bria. In Bria. Bria betekent. Dan betekent zeggen we dan schepping. Schepping. En Yitzera uh, is vormen van iets. En asia is doen van iets. Zie je dat de handelingen worden steeds ruwer vormen is hoger dan doen. Ja of niet? En scheppen is nog hoger dan vormgeving. Scheppen ideeën bijvoorbeeld. Scheppen alle ideeën. En dan moet je dan eh, vormgeving, dan geeft wordt idee. Architect heeft idee. Dan geef je dan weer aan anderen, die gaan het wel vormgeven. Ja? En dan gaat dan is het net zoals Yitzhira overeenkomt. En dan iemand anders, die gaat het doen, ga je het uitvoeren. Dan komt de beurt, het we uh, plaatsen, uh, installeren, etcetera, cetera. Zo is het ook in onze wereld precies weergave van deze, van deze piramide aan krachten. Van hetzelfde. Eerst komt het idee op, dan komt een scheppen van het idee krijgen handen en voetjes, handjes en voetjes. Okay. Zo zien we ook dat. Zo zegt hij ook ons. Dat we ima. Ziet u? we ima van het zyboot. Vader en moeder. Ook in onze welke zeggen we ook nooit. Dat iets geschapen is zonder papa en mama. Hebben? In onze tijd natuurlijk is het mogelijk zonder papa en mama. Of in alleen papa en alleen mama. Maar toch wel altijd papa en mama. Zelfs als een kind wordt ge gemaakt door een ouder. Een andere ouder dus, krijgt het. Uh, en van andere ouder kreeg alleen maar een muziekheid. in met ja, een celletje of zo, maar toch wel. zijn vader was het wel, toch fysieke vader, toch een natuurlijke vader was het. wel Dus niets komt van niets, Moeten We we wel dit weet. En vader en moeder, dus abba ima, en dat zijn chogma en bina. Alleen chogma en bina. Het silu ziet u het silu, ook van het woord het silu, emanierde, emanierde, otam wie wat hen, hun, hun hen, sorry, hen dus de abewe ima vader en moeder hebben voortgebracht uh, zeerampin en maalgoed iedereen ziet het Chokma en bina die brengen dan die hebben dan die hebben dan voortgebracht zeerampin en maalgoed zeerampin en, en maalgoed is, is zes en Noekwa, en was als goed is één samen zeven. Dus zeven dagen, wat wil ik zeggen, zeven dagen van de schepping Dus alle eigenschappen van de wereld die geschapen is, helaal. Zijn voortgebracht door de krachten van, die heette Abba, Wim, Vader en moeder. Okay. En van hem, die hebben dus die zeven dagen die hebben we dan die Zeerampin en Nukwa voorgebracht. Ja, Met uh, Hidhavatam, ad sof, hagadlut, Met gelaat betekent vanaf het begin, Hidhavatam, -hid -hid van hun wording, van hun wording, van Zeerampin en Nukwa, ad tot sof, tot het einde van hun hagadloed. Van hun grootwording. Groei. Van het allemaal van hun. Groei. volgroeien, groeien. Van, van hun volgroeien. groeien. Okay. En ook de laatste zinnetje en dan ze. Als je nog behem, behem zich, schiet de alfisch dat bij is. Uh, uh, dat bij hen is opgevoerd, of dat, dat bij hen voorhanden is, nee, dat bohem is nee dat bohem is uh, dat bohem is na te sporen, laten we zeggen laten we zeggen, bohem gedurende dat is so. boven. Boven. Boven gedurende, dus de ene dat was bohem gedurende schieten alfisch nie. De gedurende de zesduizend jaar want de schepping is geschapen voor zesduizend jaar klaar is geen na nou, 6000 jaar is het. Zeker 6000 jaar. Nodig er komt het einde. Daarom zijn we al bijna aan het. Nog 200 zoveel jaar. Maar wij kunnen het altijd verkort. Zie dat? 6000 jaar. Dus hier in het Tora stond dit nog 3000 jaar. Dat dit zo zal gebeuren. Alles staat in de zover. Dus. dat. Zij hebben het zo vol voortgebracht. Abou Yima. Zeer aan dat die zijn tot het volbrengen van alle 6000 jaar van de schepping gedragen zich, ooit oh, dat is het woord heb, gedragen ze zich naar die naar die regels zoals die papa pa, pa, pa, pa, pa en mama Abba immer, we zien het die, Hoog, die familie van, van de hemelse familie papa en mama, hoogma en bina, hoogma is mannelijk benijs verhoudelijk. Daarom ook in onze wereld zien we precies hetzelfde. We in jan ze en dit in jan betekent ook onderwerp deze, uh, dit onderwerp of zo'n verhouding.